6 uur. Christian Bonenwacker met het NOS journaal. De Duitse politie heeft de twee dodelijke slachtoffers in Münster geïdentificeerd. Het zijn een Duitse vrouw van 51 en een Duitse man van 65. Ze kwamen om het leven toen een kampeerbusje gisteren opzettelijk op hen inreed. De bestuurder schoot zichzelf daarna dood. Behalve een vuurwapen bleek hij een nepvuurwapen en zwaar knalvuurwerk in zijn auto te hebben. In zijn huis werden nog meer vuurwerkbommen en een onklaargemaakte Kalashnikov gevonden.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 Dat wilde hij eerder op de dag al doen... maar hij werd tegengehouden door de duizenden aanhangers... die zich rond zijn verblijfplaats hadden verzameld. De 72-jarige Lula wil in oktober meedoen aan de presidentsverkiezingen... en vecht zijn veroordeling nog aan. Voor de tweede keer dit jaar heeft er brand gewoed... in de Trump Tower in New York. Daarbij is een bewoner om het leven gekomen. Het vuur woedde in zijn appartement op de 50ste verdieping. Op Twitter zei president Trump dat de brand klein bleef... dankzij het goede ontwerp van het gebouw... Begin dit jaar woedde er al brand op het dak. PSV kan volgende week tegen Ajax landskampioen worden. De Eindhovenaren werkten in Alkmaar tegen AZ een 2-0 achterstand weg... en wonnen uiteindelijk met 3-2. Verder deden drie degradatiekandidaten gisteravond goede zaken. Sparta won thuis met 3-2 van VVV. Nak Breda versloeg thuis Vitesse met 1-0. En Rode JC won voor de derde keer op rij. Het werd thuis 3-2 tegen Pex Zwolle. Het weer, het is droog, minimaal rond 9 graden. Overdag in het oosten de meeste zon. Het westen heeft last van hoge bewolking. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Paula Morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Met schoevers ben je meer waard. Nu en in de toekomst.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 NPO Radio 1. BNN VARA. Risa. Risa, Risa Tieter. Goedemorgen, welkom terug bij Risa uh, welkom terug tenminste. Als je bent blijven hangen, als je nog eventjes lekker uh, aan het luisteren was. je dacht van, nou, de vorige gast vond ik wel heel erg goed. Misschien heeft hij nu ook een goede gast. Ja, dan heb je het uh, goede uur te pakken. Want er wordt hier zeker een goede gast aan je geïntroduceerd. En goedemorgen, welkom in een nieuwe zondag, uh, zaterdagochtend. Wat is zondagochtend? Welk, zondagochtend, ja. Ik ben soms een hele weekend kwijt. Het is voor mij één weekend lang werken. En daarnaast het geld weer binnen. kan ik het allemaal weer verspillen aan cocaïne en hoeren. Maar, uh, eerst moet, ja, maar eerst moet ik even wennen. Ik werk er nog eventjes uh, voor mijn geld. Dat is niet waar, dat is helemaal niet waar. Heroïne. Nou, oké, okay, maakt het niet uit. Uh, dat uh, komt allemaal niet hier te sprake. Wat wel te sprake komt is een uh, YouTuber, een regisseur, modeontwerper en muzikant. En dan heb ik niet vier mensen te gast. Nee, ik heb één persoon te gast die het allemaal samen uh, in één verpakking doet. Ook gaan we bellen met Peter Bouwman. Ik hoor je zeggen, hè? Noah is toch aan de beurt? Nee, Noah die was gisteren. Daar heb je even, gisteren had je gisteren moeten luisteren, want die hebben we omgedraaid. Vandaag is het Peter Bouwman die de klok slaat. Dan gaan we lekker praten over games, games, games, games Maar voor nu, genoeg gepraat. Tijd voor die plaat. I hear lot of stories. I suppose they could be true. Food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 And with a careful hand He wiped out the tears That ran down my face They call me the Wild Rose But my name was Eliza Day Why they call me that I Do not know For my name was Eliza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 ...in the bad seeds where the wild roses grow. Nice en uh, Nick, Eve, die hoef je niet uit te nodigen voor een uh, awardceremonie, ...want dat doet hij helemaal niet aan... Uh, mensen hebben meerdere keren geprobeerd te strikken... door hem uh, te nomineren voor prijzen voor zijn muziek. En uh, hij zegt stevast nee, want hij zegt, ja, het is uh, art. En art kan je niet met elkaar vergelijken. De ene art is de andere niet, dus het uh, is een beetje raar... om daar uh, awards voor te geven. Nou, hartstikke integer van die vent. Goed gedaan. Mij mag je altijd nomineren trouwens voor mijn art. Het is uh, eventjes tussendoor uh, misschien ook oh, belangrijk om te weten... als je nu zit te luisteren in je... Je, je hebt zoiets van, nou, ik wil die jongen echt een prijs geven... voor al het mooie werk wat hij doet in zijn leven. Mag altijd. Nou, dat terzijde heb ik dat eventjes gezegd. In de studio heb ik een uh, YouTuber, een uh, rambammer, een regisseur... modeontwerper, muzikant. Wat doet hij eigenlijk allemaal niet? Feras Fawaz. Oe, goedemorgen. Dan. Goedemorgen. Hey. Jeetje, Mina, uh, waar, waarom uh, heb jij zo'n uitgebreide cv? Uh, ik ben echt een duisboom, man. Ik, kan, ik kan niet stilzitten. Uh, dat is echt mijn grootste nachtmerrie om één ding te doen. Ja? Maar ik heb wel heel veel respect voor mijn mensen. Ik heb sowieso heel veel respect voor mensen die dit luisteren. Die er nu opstaan, uh, ochtendmensen. Dat, uh, echt, echt onwijs vet dat mensen dat doen. Weet je, Het klinkt, het klinkt heel oprecht, maar tegelijkertijd als ik zo iemand zou zijn... zou ik denken, gadverdamme. Nee, nee, nee, je zit nee. zelf hier een beetje, beetje heel erg tof te zijn... met zeven, vijf, zeven <laughs> verschillende banen. En dan vertel je mij dat je respect hebt omdat ik maar één ding kan. Nee, nee, echt totaal niet. Nee, want één oh. ding kunnen, dat, dat lijkt mij dus het moeilijkste van alles. Dus daarom, daarom ik, ik vind het heel cool dat mensen dat kunnen doen. Ja, ja. echt waar. Ja. Ja, dat mensen zo hersendood zijn. <laughs> dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, maar je maakt, stel je voor, je doet één ding voor dertig jaar. En je doet het met alle liefde. Dan, dan is dat ook wel echt een bijzonder talent. Nee, nou ja, en het mooiste is vaak, zeker als dat ambachten zijn. Mensen die dat dertig jaar doen, die worden op het laatst... dan ook echt zo verschrikkelijk ja. belachelijk goed in wat ze doen. ja. Ja, en dan gaan ze met pensioen. <laughs> ja. Zo, zo werkt het helaas. <laughs> ja, eindig met het zisser, ja. ja. ja, ja. Hé, hey, um, het begon allemaal als YouTuber, hè? Ja, klopt, ja, ja. Want ook jij werd gepest. Ja, dat was wel, dat was wel inderdaad een beetje het begin. Uh, ik, uh, op een gegeven moment moest ik verhuizen van uh, van, van, van Stadskanaal naar Nieuwegein. Nou, dat is best wel een verschilletje, weet je wel. En, uh, uh, nou ja, dan is dat, was dat, dat was voor mij destijds best wel een uitweg, want... Ik had geen vrienden. Ik, uh, ja, ik voelde me gewoon niet comfortabel op school. En, en ik had die Nokia 6810i. een van de weinige mobiele telefoons waar een camera in zat. Uh, met 0,2 <lacht> megapixel. Ik dacht van, ja, fuck it man. Ik, Let's go. ik ga gewoon filmen. ja Ik ga leren editen. <lacht> okay. En daar begon het. Ja. Daar begon het avontuur. <lacht> ja, man. En uh, de, hoe, hoe is dat dan um, ontwikkeld? Waar, waar ontwikkelde zich dat naartoe? Eigenlijk uit verveling. Het ontwikkelde naar iets van... Ik, ik wist gewoon niet goed... Het ding was, ik heb geen talenten, zeg maar. Mm. Dus waar we het net over hadden, je, je kan één ding heel goed... maar ik had het gewoon niet in mijn leven. Ik, ik, ik, ik kon niet klimmen aan een touw. Ik, ik kon niet, uh, weet ik veel, fietsen. Ik, ik kon letterlijk mijn scho uh, schoenveters pas strikken toen ik uh, uh, 15 was. Yeah. Dus ik had gewoon niks. Dus ik, ik wou gewoon altijd al iets in mijn leven waar ik goed in was. En toen begon ik met filmen en toen begon ik met editen. toen had ik eindelijk een soort van die klik van... ja man, dit, dit is iets wat ik, wat ik moet doorzetten. Ik, ik was... Dat was maar echt een intens gelukkig moment. Dat ik iets had gevonden wat ik, waar, waar ik echt goed in was. Ja. En, en dat is zich dan gaan ontwikkelen naar regisseren? Ja, klopt. Wat ja, is die stap die daartussen is geweest? De, de stap is denk ik gewoon... Uh, film en regie ligt dicht bij elkaar. Alleen bij film uh, ben je uit, uit de uitvoerende kant. En regie is eigenlijk de gedachtegang erachter. En als YouTuber maak je natuurlijk al dingen. Denk je al over dingen na. Dus eigenlijk ben je al aan het regisseren. Maar... Het is juist tof om die vakken ook weer apart te nemen. Het zijn allebei een soort van ambachtelijke vakken. En ja, regie, dat, dat is het mooiste van alles. Maar ik zou ook nog steeds voor altijd YouTuber willen blijven. Want uh, het idee om van begin tot eind alles te doen... van editen tot bedenken tot uitvoeren tot designen tot uploaden... tot social media uh, marketing achter video... Dat, dat is gewoon zo vet. Je hebt gewoon overal je vinger in, weet je wel? Dat, dat voelt gewoon zo goed. Ja, dat kan ik me voorstellen. Drake heeft dat ook. Die heeft ook overal als vinger in. Dat voelt ook heel goed. En, en, ja. Uh, ja. <laughs> maar het regisseren heeft ook wel wat serieuzere vormen aangenomen. Want ja. je had een vriend, die was in Shanghai. Ja, klopt. Ja. En toen? Uh, ja, ik had inderdaad een vriend in Shanghai. Die, uh, of, hij, hij, hij ging een jaartje naar Shanghai. Hij was best wel depressief. Hij kwam terug met een bomvol a vieren met een filmscript, Een Engels surrealistisch drama. En uh, ik had het gelezen en ik zei tegen hem, maar ik, ja, fuck it, kom, we gaan dit maken. En ik was toen destijds 19 en ik wou een film van 10.000 euro maken. En niemand wou daar geld in stoppen. Ik ging ook naar filmfondsen en alles. En toen had ik als iets van, ja, ik ga het gewoon zelf betalen. En is die film ook uiteindelijk afgekomen? Die film is nooit afgekomen, <lacht> gast. Ik heb het een week lopen draaien. De tweede dag zaten we met de hele crew samen en zeiden we... Oké, okay, deze film is te lang. Dit kunnen we gewoon niet doen. Dus toen hebben we alles weer opnieuw een beetje moeten schrijven. Heel veel scènes moeten schrappen. Ja, het is één grote teringzooi. Maar het is alsnog wel echt een soort van live experience. Ik moest ook de laatste dag, ben ik gewoon weggelopen... Wegl moest ik huilen op de set. Want het was, ja, was zo'n bijzonder ding. Maar ik was er gewoon echt niet klaar voor. Ik was, ik was uiteindelijk twintig, weet je wel. Dus ja, gewoon te jong, I guess. Diegene die uh, zijn hele leven één ding doet... die zit zich nu te verkneukelen thuis. Die denkt echt van, oh ja, zie je? Daar, daar, daarom ben ik gewoon lekker boekhouder geworden. Nee, maar echt nog steeds respect voor dat. Want dat, dat, dat zou ik, ik, zou echt, uh, ik zou echt heel depressief worden. Maar op een goede manier. Maar hey, respect ik... voor jou dat je niet depressief wordt ja. van je kutbaan. Dat is ja. eigenlijk wat je hier te ja, eigenlijk is. Ja, ja. eigenlijk nou, wel. Dank voor deze boodschap, we gaan straks direct met jou verder praten. Um, maar eerst, uh, ja, onze, onze, redacteur, onze eigen redacteur, Maai, die komt net binnenlopen. En die zegt, ik ga zo verschrikkelijk lekker op Abba de laatste tijd. Ja. Waarom? Ja, dat is toch een jeugdsentiment. Ieder geval, ik ben opgegroeid met Abba. Ja? Ja. Hoe oud ben jij je dan? Je ziet van je ik, ik, ik ben al bijna 26. 26? O, ja, dat zie je niet. Ik heb Aziatische roots. Ja, dus je hebt, dat scheelt wel. Ja, ja, ja. Ik zie eruit als 18. Beetje hentai. <laughs> Goed. <laughs> nou, uh, we gaan met jou straks een Japanse quiz spelen. Of we gaan met jou een Japanse quiz cool. spelen. En die gaat uh, onze redacteur Maidan doen. I love it. Uh, maar voor haar om een beetje in de stemming te komen. If you change your mind.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 ABBA. Het was de favoriete band... van de frontman van Infana. Zij niet denken, maar die speelden altijd in hun busje... speelden ze de hele dag ABBA. En speciaal voor onze redacteur Mai. Take A Chance On Me. Je luistert naar Risa. Dat komt goed uit, want we wilden het net hebben over privacy... en dan privacy in een relatie. Want ja, laten we nou eerlijk zijn, je vraagt je natuurlijk een beetje af... met wie je vriendin of je vriend zit te appen. Dus s'nachts als die ligt te slapen, dan druk je die duim... druk je op die duimscanner en dan ga je eens eventjes kijken... wie er allemaal in zijn telefoon zit of wie er in haar telefoon zit. Toch? Nou, in Saudi-Arabië is dat uh, niet meer te doen. Nou, je kan het wel proberen, maar je gaat een jaar de cel in... als uh, de justitie daarachter komt, als er aangifte van wordt gedaan. En uh, wij vroegen ons hier... Af. Van, ja, hoe werkt dat dan in Nederland? Aan de telefoon heb ik Robert Santifort Hij is advocaat bij Kneppelhout Korthals en deskundige IT-recht. Goedemorgen, Robert. Hoi, goedemorgen. Even met de deur in huis vallen. Bestaat hier een wet tegen het stiekem in de telefoon kijken van je partner? In Nederland uh, laat ik vooropstellen dat we zo'n expliciete regel niet kennen. Oké, okay, is die dan niet nodig? Of is het zo goed al geregeld in de wet dat dat niet meer nodig is? Nou ja, wat we wel kennen uit het strafrecht is de strafbaarstelling van computervredebreuk. Mm -hmm. En dat houdt dan in het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computer of een netwerk. Daar kan je ook een telefoon onder verstaan. Mm -hmm. uh, maar zeker in de relationele sfeer zie ik niet uh, direct een match met die uh, delictomschrijving, om het zo maar te zeggen. Uh, ik denk ook dat het Openbaar Ministerie en de rechter. ...snel zullen zeggen van uh, ja zoek het even lekker uit met je relatie, uh, mocht daar een discussie over ontstaan. Um, maar in de zekere zin is het natuurlijk wel een inbreuk op iemands uh, privacy. Um, ja, je hebt gewoon het recht hoor, dat, uh, dat anderen niet met jouw communicatie of uh, hè, jouw privégegevens in jouw telefoon bemoeien. Ja, maar jij zegt ook meteen van ja, mocht dat gebeuren... dan ga jij naar de rechter van ja, mijn vriendin die heb uh, in mijn WhatsApp zitten kijken... en die heeft ontdekt dat ik, uh, dat ik wel eens schuin marcheer met haar zus. Uh, en dat was helemaal niet de bedoeling, maar uh, ik wil dat je haar strafrechtelijk vervolgt. En dat gaat gewoon volgens jou, denk je van nou, die rechter die zegt... Uh, nee, dat gaat, dat gaat niet op. Ik denk dat je hè, als je aangifte bij de politie komt... dan raar wordt uh, aangekeken. Ja, en die wil het telefoonnummer uh, van die zus hebben natuurlijk. Ja, <laughs> hey, uh, even over, want ja, nu heb ik je toch uh, aan de lijn als uh, IT-recht-specialist. Uh, er is uh, heel veel te doen over privacyregels. De laatste tijd helemaal met Facebook, uh, al die data wordt gelekt en we hebben sleepwetten en alles. Uh, in, ja. in hoeverre zijn die privacyregels in Nederland nou goed gewaarborgd? Uh, die zijn behoorlijk goed gewaarborgd. We kennen ze al uit de huidige wetbescherming persoonsgegevens. Uh, we krijgen straks uh, ook nog een uh, nieuwe Europese verordening. Althans nieuw, uh, twee jaar geleden al in werking getreden... en wordt vanaf uh, 25 mei 2018 ook echt gehandhaafd. En wat verandert er dan? Uh, dan uh, da daarmee krijgen betrokkenen. en Dat zijn uh, natuurlijke personen zoals jij en ik uh, extra rechten... en verstevigde rechten om uh, uh, hun privacy, hun informatie uh, te kunnen controleren. Um, ja, bedrijven tegenwoordig neemt Facebooks van deze wereld, die noemen het al. Uh, die hebben een enorme datahonger. Ja. Um, uh, instanties willen steeds meer van je weten. Uh, uh, ja, burgers moeten gewoon een uh, sterke recht hebben om die gegevens die informatie te kunnen controleren. Want bedrijven zullen zich altijd moeten realiseren dat ze informatie over natuurlijke personen uiteindelijk altijd te leen hebben. Ja, en uh, nou, daar gebeurt nog wel eens wat mee. Zo las ik van de week dat Barbie, of All People... die is in het ziekenhuis beland ja. en hebben gewoon meer dan twintig mensen in dat ziekenhuis... die hebben al die persoonlijke gegevens van haar zitten lezen. Ja, ja dat is een uh, keiharde inbreuk op haar uh, privacy. Zeker als dat uh, soort informatie dan ook uh, buiten het medisch dossier komt. En als Barbie nou bij jou aan, aan, aan, aan, aan je advocatentafel komt... Wat, wat geef je haar als advies daarover? Uh, ja, dan, dan zouden we moeten kijken van uh, wie uh, hebben er inbreuk gemaakt op jouw privacy en wat is daar tegen te doen. Um, uh, uiteindelijk uh, kan ze naar de rechter stappen om uh, um, dat bevestigd te krijgen dat dat een inbreuk is geweest op haar privacy. En gaan er dan en, mensen naar de uh, vaders? Ja, dat, dat verwacht ik niet direct. Maar bijvoorbeeld een arts die kan wel uh, tegerechtelijk vervolgd worden... die kan wel een tik op de vingers krijgen. En die kan misschien zelfs wel een, een tijdje geschorst worden zelfs voor zoiets. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, zeker. Hé, hey, uh, nou, we zijn weer helemaal up-to-date in onze privacy-recht. Uh, onze privacy-IT-recht, om precies te zijn. Robert Santifoort, had ik aan de lijn, advocaat bij Kneppelhout Korthals. Dankjewel dat je zo vroeg in de ochtend mocht bellen. Graag gedaan. En uh, als we binnenkort weer uh, privacy uh, gedachten hebben, mag ik je dan nog even bellen? Zeker. Dankjewel. Oké. Okay. Haar EP is uh, of album is uitgekomen. Cardi B is de hip-hop sensatie uit Amerika. En dit is de track Be Careful. Like the Curry, Steph and Aisha shit But we more like Belly, Tommy and Keisha shit Gave you TLC, you wanna creepin' shit Pulled out my whole heart to a piece of shit Man, I thought you would've learned a lesson Lacking pictures, not returning texts. I guess it's fine, man. I get the message. You still stutter after certain questions. You keep in contact with certain exes. Do you though? Trust me, nigga, it's cool though. Said that you was working, but you out here chasing culo and putas. Chillin' poolside, living two lives I coulda did what you did to me, to you a few times But if I did decide to slide Find a nigga, fuck him, suck his dick You woulda been pissed But that's not my M.O., I'm not that type of bitch And up for you is gonna be Wait, make me man, sick, baby, I adore I gave you everything was mine is yours I want you to live your life, of course But I hope you get what you're dying for Be careful with me mm. Do you know what you're doing? Whose feelings that you hurting and bruising? You gon' get the whole world, but is it worth the girl that you losing? Be careful with me mm. It's so worn and be careful with me. Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it. Be careful with me. All of this Guess you acting out now You got an audience Tell me where your mind is Drop a pin. What's the coordinates You might have a fortune But you lose me You still gonna be misfortunate Nigga, tell me This lust got you This fucked up in the head. You want some random bitch Up in your bed She don't even know Your middle name Watch her Cause she might steal your chain You don't want someone Who love you instead I guess not though It's blame, disrespect You nothing like the nigga I met Talk to me crazy And you quit to forget You even got me tripping You got me looking in the mirror different Thinking I'm flawed because you ain't consistent Between a rock and a hard place The mud and the dirt is gone Hurt me to hate you, but loving you's worse It all stops so abrupt You started switching it up Teach me to be like you So I cannot give a fuck Free to mess with someone else I wish these feelings come melt, Cause you don't care about a thing Except your motherfucking self I made me sick, nigga I adore I gave you everything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 haar album uh, ging meteen goud. Op dezelfde dag dat het gedropt werd. En dat is een uniekem. Ze gaat heel erg lekker. Uh, ze uh, lijkt een beetje de plaats van Nicki Minaj over te nemen... als uh, female hip-hop artist. Maar uh, schijnbedriegt. Want ondertussen is deze week ook bekend geworden... dat Nicki Minaj de eerste female rapper is... die al haar albums uh, 5 miljoen keer zag verkopen. En dat is een, een record. Dus uh, het gaat goed met de vrouwen in hip-hop. En Cardi B, ja, je moet het album even luisteren als je dit een toffe track vindt. Het, het staat vol met goede muziek, en uh, zeker als rapper is een hele gunstige muzikant. Je luistert naar Risa, waar we een beetje alles door elkaar doen, gewoon omdat het kan. In de studio heb ik Veras uh, Fawas. Hoe spreek ik nou precies goed uit? Ja, de, de Nederlands zeggen Fawas, en de uh, uh, Arabieren Aar Aar Aarab zeggen Fawas. Ja, je moet het gewoon een beetje zo volwes. Ik hoor net dat je ook wel een beetje pech hebt uh, met je. Ja, dat is een of andere moslim extremist Die heet ook Volwes uh, van de achternaam. Dus uh, ik krijg daar regelmatig screenshots over en uh, Jesse Klaver uh, die wordt ook uh, regelmatig in mij getagd. Oh, echt waar? Ja, mensen vinden blijkbaar dat ik op hem lijk, maar. Oh, dat kan me ik, wel wat voorstellen. Ik, ik voel ja. het niet, maar ja, ja, ja, ja. ja precies, daar, daar krijg je het al. En misschien lijk je ook wel een beetje op die extremisten. Je bent gewoon de bom. Je bent gewoon de bom. Ja, de bom. ja, oh, ja precies. Oh, super slecht. Ja, je bent een beetje een alleskunner, dat hebben we al een beetje doorgenomen. Maar ja, dat uh, wordt erg gewaardeerd, want zo mocht je laatst, mocht je uh, Sascha... Ik moet eventjes... Sascha Baron, Baron Cohen. Baron Cohen, ja. ja. Wat, wat, wat een naam. Ja, uh, je... Maar dat is natuurlijk, dat is uh, Ali G. Ja, man. Mijn die... held. Borat, Bruno, Ali G. Alles ja. in één. Ja. en Die, die mocht jij interviewen. Ik heb hier even een stukje daarvan. Farrah. Yo. Hi. Hey, man. Wat is goed How's it Very good. Good, good, good. Wow, oh, you're enormous. Enormous, like a giraffe. Yes, thank you very much. Uh, <laughs> do you want it's to said? Yes, I love sit to. You're dressed ridiculously. Uh, Classic. Yeah, it's it's in the winter. There's a lot of rain in Holland, so yeah, exactly. So it's waterproof. Yeah, protect from the rain. Yes. <coughs> Where are the glasses. Why should I wear? Clo it's it's winter. Hey, hey. Thank you very much. Oh shit, Seth, dit is echt super awkward. Ja, ja, en ik was hier dus verkleed als Ali G. Daarom zegt hij ook, wear your glasses. Want Ali G heeft... Ik had oh, dat hele regen... Oh. Uh, of dat, dat gele Geen regenpak. Gele regenpak van hem. Ja, ja, maar dan zonder... De, en ik deed ook alsof het, normaal, alsof het mijn eigen kostuum was. Oh, echt waar? Maar hij is, hij is in ieder geval hij is echt mijn held. Dus ik, uh, ik had een interview met hem. En ik was zo ontzettend vet. Dus ik dacht van... Oké, okay, het is mijn missie om hem ongemakkelijk te maken. Want ik heb het een beetje van hem geleerd. Ah, dus. en lukte dat? Ja, het lukte wel. Want iedereen van heel Universal... Orso, want het was dan ter promotie van de Brothers Grimm, een nieuwe film. Uh, ja. vond het zo fucking kut. Iedereen zat zo van, ja, afkappen, dit is weer afkappen. En ik heb het echt gerekt tot volgens mij 25 minuten. En uh, Ik ben zelfs daarna nog in een kleedkamer weggestuurd. Want ja? ik ga hem nog een handje schudden. Maar je hebt het gewoon voor die hele kroeg ongemakkelijk gemaakt. Hij ja. zelf zat er niet mee, maar die hele kroeg die ging helemaal... Uh... Ja, gast, we zouden eigenlijk FIFA spelen en over die film praten... waar eindstand, uh, weet ik wel. hebben we het over besneden piemels... en uh, arabieren en joden en alles uh, wat, wat, wat je niet moet vragen, hebben we besproken. Dus was geweldig. Het past wel heel goed bij hem, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. hij vond het ook echt heel leuk. Dus, uh... hey, ik heb begrepen dat jij uh, verliefd bent op uh, Japan. Ja, klopt. Ja, dat is echt een beetje een dingetje inderdaad bij mij. Ja, ja. waarom? Ja, waarom? Um... Ik weet het niet. Het is gewoon een keer op een dag gebeurd... dat ik weet ik veel uh, Japanse tekenfilms uh, ging kijken. En ik ging, ik ging tonen interesse in het land. En toen dacht ik, ja, dit, dit is wel heel tof. En toen ging ik er een keer heen. En toen was ik gewoon verliefd, eigenlijk. Ik was, het was uh, verliefd op het eerste gezicht. Mooi is dat, hè? Ja, het was, het was echt, echt prachtig. Ja. Ja, ik had het heel erg met Mai. Die uh, kwam uh, mijn redactie binnenlopen. <laughs> en toen dacht ik, dit is haar. En die moet ik hier hebben. En ja. die hebben we ook gehouden. Want die gaat met jou een uh, quiz doen. Mooi. -eer. Heel ja. vet. Ja, want um, je bent al zeven keer in Japan geweest. Klopt, ja. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd of je de, zeg maar Japan al zo goed kent. Ja, ik denk het wel. Ik ken ook al wat metrolijnen en zo. En uh, uh, allemaal weet je, tips. En ik geef nooit fooi. En allemaal van dat soort domme shit. Dus ik, ik denk dat ik het wel aardig goed ken. Ja, nou, ja. Ik ben dus benieuwd. Want uh, ik ga de vragen stellen die je als Japanner kenner okay. echt moet weten. Um, ik heb er drie. En ik begin met de eerste. Uh, meneer Sakamoto Q is de enige Japanner die ooit uh, op nummer 1 stond in de Billboard chart in de Verenigde Staten ja. in 1963. Hoe heet zijn nummer die een monsterhit werd? Godver. Oh, ik heb echt geen. Ik heb nog nooit van deze naam gehoord. Moet hem even laten, laten... Ja, ja laat door even een stukje omoitasu natsu no Vertel ja, het maar. Uh, ja, dat is overduidelijk Hitori Oshidoro. Nee, ik <laughs> heb echt geen idee. Sorry. Ja, helaas, nee. uh, het nummer 1, Tsukiyaki song En oh. niet zomaar, want het heet, hij heette eigenlijk Uwe Muy Dat betekent laten we naar boven kijken. Ja. Alleen voor de Amerikanen was dat veel te lastig. Dus ze hadden ze gewoon een random woord uitgekozen. En dat was Sukiyaki, omdat het uh, herkenbaar maar is. Maar het blijft nog steeds een Japans nummer. En het is blijkbaar ja. wel aangeslagen. Ja, dat het, is fucking vet. Die is dus als enige Japaner ooit een nummer 1 hit gescoord Hoe op cool. de Billboard Chart. Hoe cool. Ik ga hem luisteren thuis. Ja, nou ja, jij hebt het dus niet goed geraden. Nee. Dat is probleem. Ja. Uh, we gaan door naar de volgende vraag. Um, Akihabara is een elektronica-wijk in Tokyo, ja. Ja. waar veel nerds komen in hun favoriete games, animatiefigures of manga's. Ja, ja, ja, op. ja. ja. Jij bent daar zelf ook geweest? Ik ga daar altijd heen. <lacht> Elk jaar, man. Ja? Ik, ik ga daar zo lekker. Je hebt ook van die kattencafés waar je dan naar binnen moet. En als, als een nieuwe customer naar binnen komt, dan moet iedereen uh, krijgt krijg ooit op en dan moet je zo meow, meow doen. <lacht> en je kan alleen maar grote ijsjes bestellen en ook een nummer zingen. Ah, fucking love it. Ja, nou ja, goed. Er komen heel veel nerds. Ja. Maar hoe noemen Japanners die nerds? Oh fuck, ja, ik weet het wel. Dat is iets, van, o, iets met de O, Oshi Des of zo. Of Oshi. Dat was Oshi's of zo. Uh, she... Otaku. Oh ja, otaku, ja. ja en ja, is ja, een ja, andere goed. benaming voor nerd. En in, Japaner, in Japan is het zeg maar best wel een negatief woord. Ja, klopt. Terwijl in, ja, voor ons is het niet per se heel erg als je een nerd bent. Nee, nee maar daar ben je wel ook echt gelijk een uber-nerd, weet je wel. Dan deed je met Pokémon's precies. Uh, precies. heb je geen vriendinnen en zo, ja. En je hebt er nu al twee fouten. Ja, <laughs> Door op de laatste <laughs> Dat is wel pijnlijk. En het ligt jou denk ik het meest, um, want je bent een grote fan van anime. Ja. Um, nou heb ik hier dus een fragment die vertraagd is. Uh, welke anime-serie is het en welke scène? Oké. Okay. you see my ass? Faster is yeah. Yo, maar dit is Engels. <laughs> Ik luister allemaal anime in oh, het Japan. Oh shit, echt? Ik zit even. The temperature is rising. Oké. Okay. Uh, yeah, fuck. Akira? Nee. New Genesis Evangelion. Uh, whatever happens, happens in Aether Sena. Whatever hebben ze. Ik heb een cowboy. Cowboy Bebop. Oh, fuck. Nee. Oh, ik, ik val zo erg hier door de man. Wat is Cowboy Bebop? Dat is de, echt letterlijk een van de beste anime's ooit. Hij staat op Netflix. Mensen, als jullie thuis zitten en jullie willen vanavond uh, een hele lekkere ervaring hebben, ga die serie kijken. Kussen naar je uh, vrouw of vriendin of man of whatever. Het is zo goed. Mensen beseffen het echt niet. Jij ook? Ik, moet ik ook Jij moet het echt bok? checken, alsjeblieft. Cowboy, cow, hoe heet het cowboy? Cowboy Bebop. Bebop. Echt een jazzy soundtrack. Uh, allemaal soort van dingen. Die actueel, het de jaar 90. Fucking mooi geanimeerd. Het is echt, het is zo goed. Ja, maar je ja. bent nog steeds geen Japaner kenner. Dus, nee, doe je, je fout. Was, oh, het is Ga je, je nu wel tevallen. met mij updaten? Of, uh... oh, wat, oh, wat is hier allemaal aan de hand? Oh, ja, ik wil ja, wel meer van Japan leren kennen. Dus... Nou, uh, vanavond zit ik in jouw WhatsApp. <laughs> Lily Allen komt naar Nederland aankomende dinsdag. Tijd voor een recap. I suppose I should tell you what this bitch is thinking. It's being reported Monday that British singer Lily Allen has been hospitalized with blood poisoning. The news comes about one week after the 25-year-old singer miscarried for a second I time. Told No one's making a fuss. There's a glass ceiling to break, I money to make, and now it's time to speed it up, I can't move this place. So listen, Lily, we have to compliment you on your set because you did excellent work in uh, in the pouring rain. How was it? It was quite difficult actually, but I thought the only way to get through it was to get hammered. So I drank quite a lot of Jägermeister Moister and Strongbow. songs already written? No. no. So I never write anything um, before I go into the studio. Have you become friends with Elton John again? Yeah. After all what happened? Yeah. Nothing happened. Wow. No. Oh, he called me, he said, <laughs> Lily is a very, she's a, yeah, she's a sweet girl, but what happened to the Glamour Awards, he was, yeah, he was pretty mad about it. Sometimes it's hard to find the words to say. you would want more people to call you by your full name and I thought I'd indulge well my real name is Lily Rose but uh, Beatrice is the middle bit you don't have to say Beatrice though. 40 uh, fire trucks are on the scene there uh, Sean it's called the uh, the Grenfell Tower when there are people jumping from a burning building and screaming and waving towels out of windows it's not it doesn't feel appropriate to get back in your car and go it's hard it's hard it's out here for a bit Komt naar Nederland. Zo dacht Lily Allen: altijd leuk. Ze hebben ook zo'n leuk liedje over, uh, over een man die te snel klaar komt. Nou. <laughs> Duidelijk. Hey, uh, is er een <laughs> beetje jouw muziek ook, Firas? Hey, ik hou van Lily Allen, man. Ik, weet, ik, weet nog, ik heb echt iets van vier jaar geleden haar, een soort van topless foto van haar gezien. Sindsdien vind ik haar het gek. En oh dan, shit, echt waar? Ja, man. Ze, wat, zij, nou zij, zij is gewoon altijd topless. Kunnen we dit googelen? Ja, echt absoluut. Ga okay, het okay, googelen? Engel, Engelse chicks, dat is altijd het ding, man. Ze hebben nooit bij haar en altijd topless. A fucking love it, man. Keihard. Ja. Hé, hey, uh, even wat anders. Uh, ben jij, uh, ben jij, uh, was jij uh, goed in gym? Nee, ik was echt fucking slecht. Ik dus, zou, je, zou je het opnieuw willen beleven? Uh, voor jullie altijd. Ja, ik heb echt geen idee wat jullie voor je petto hebben, maar. Uh... Nou ja, ik ga je niet ergens, uh, ergens insturen. Dat uh, hebben we Jordi uh, gedaan. Redacteur Jordi die ging uh, apenkooien voor volwassenen. Je kent het vast nog wel van de basisschool. Het moment waarop je de zaal binnenkwam en zag dat het één grote chaos was. Matten die overal lagen, kasten die kris-kras verspreid stonden en de touwen die uithingen. Voor mij betekende dit altijd één ding, apenkooi. Inmiddels ben ik iets te oud voor apenkooi, maar daar heeft apenkooi Jim iets op gevonden. Apenkooi als sport. Daarom ben ik vandaag in een gymzaal in Utrecht en daar krijg ik gymles van Jeri. Jiri, wat gaan we vandaag doen? Uh, apenkooien en een variant ervan. En hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, apenkooien kennen we natuurlijk van de basisschool... maar we gaan nu ook een soort van trefbal-apenkooien variant spelen. Dus veel met ballen, geraakt worden en uh, nou, ja. Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan de basisschool... maar is het niet een beetje kinderachtig? Nou, kinderachtig is denk ik niet het goede woord. Het is speels. Ja, dat slaat enorm aan, want mensen willen gewoon lekker spelen in plaats van uh, gestructureerd bewegen. En uh, ja, ze zijn lekker bezig, dus dat is te gek. Ja, ik ben hier natuurlijk niet voor niets. Ik heb daarom mijn sportkleding zelf ook al aangetrokken. Dus uh, ik ga het er zelf ook maar even op wagen om mee te apenkooien. En het is dus de bedoeling dat ik een zakje in een rieten mand gooi... zonder geraakt te worden door een bal die mensen dus naar mij toe willen gooien. Dus het uh, wordt nog heel erg spannend. Maar het moet mij wel lukken, dit. Tuurlijk lukt mij dit. Weet je zelfverzekerd zijn, dan lukt je alles. Oh, yo, yo! Ik moet echt uitkijken voor. Kak! Jongen, jongen. Af en toe moet ik denk ik maar gewoon gaan accepteren dat ik niet goed ben in gym. Maar ik heb er wel ontzettend veel plezier in. Dat dan wel weer. Oké, okay, het volgende zakje pakken we. En die moet dus in een mandje. En ik ben zo net afgegooid, maar dit keer gaat het wel uh, lukken, gerandeerd. Dus nou ja, we zien wel. Ik ga even mijn best doen. Ho! Jeetje man, echt een slagveld hier. Uh. Kak, ik ben weer af. Het is echt super grappig om te zien. Maar er zijn hier gewoon, nou, wat zou het zijn? Een stuk of 25 volwassenen die allemaal spelletjes aan het spelen zijn... die ik vroeger ook gewoon op de basisschool deed. Ik ben toch wel benieuwd wat de reden is waarom volwassen mensen hier aan meedoen. Even kijken, ja, er loopt een vrouw. Wat is eigenlijk jouw reden dat je hier komt? Uh, ik ben een jaar geleden hier uh, bijgekomen. En uh, nu is het vooral echt een hele community. Ik heb hele leuke mensen hier leren kennen. En op een leuke manier sporten. En niet de sportschool? Niet de sportschool, nee. Dat is toch iets te saai? Dat is zeker te saai. Ja, dit is gewoon sporten zonder dat je door hebt. Dus dat is superleuk. Nou, het apenkooien zit er weer op. En het was intensiever dan ik had verwacht. Maar ik vond het wel ontzettend leuk. Alleen denk ik dat ik morgen spierpijn heb. BNN Vara Academy. progressief geluid in die tijd al. Als je er nu naar luistert... denk je, jeetje, mini, die synthesizers die zouden niet meer staan... in een gemiddeld muziekprogramma. Je bent je, bent, je bent bezig met muziekprogrammaatjes? Uh, ja, absoluut. Maar dude, dit is zo goed. Dit, dit is echt goed, hè? En het komt ook weer allemaal terug als één grote cyclus. Ik ga hier zo lekker op. Nou, dat vind ik wel heel erg fijn ja. om te horen. Veras, Favas, uh, zit hier in de studio. Je bent ook een beetje een gamer, toch? Oh, absoluut. Wat, ik... sp wat speel je? Uh, nu, Fortnite. Voeg me toe, spetterpoeps met een S. <laughs> Fortnite is waar je moet verschuilen en dan. Nee, uh, ja, je wat... wordt met honderd mannen in een map gedropt. Ja, en oh, ja, dan ja, uh, ja. wordt de cirkel steeds kleiner. en ja. Moet je elkaar afmaken. En dan, dan zit je verscholen in een huis. Zit je te wachten tot iemand. Uh, kan komt afmaken. En bouwen. Het is zo tof. En het is gratis. Dus is iedere kan <laughs> <laughs> nou, het spelen. Nou, komt goed uit dat je een beetje een gamer bent. Want het is Playtime. Playtime. Met Peter Bouwman. Van Gamersnet, Peter Bouwman, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe is het met jou, joh? Ja, lekker. Ik ben niet aan het Fortnite spelen, trouwens. <laughs> nee, wat was je aan het spelen? Nou, ik ben nog steeds uh, verslaafd in PlayerUnknown's Battlegrounds, de grote concurrent. Uh, ja, Purp G. ja, PUBG. Ja, Pug, goed. G, ja maar daar moet je wel echt, echt tijd voor hebben. Dat is echt spannend ook. Fortnite is ja, wat arcade Ja, het is heel spannend. Ja, ja, ja. Maar... Wel een hele leuke game, overigens. Hé, hey, ja. dat uh, is het uh, online elkaar uh, neerschieten spel-genre. Uh, uh, wat heb je nog meer voor uh, nieuwe, spe <laughs> nieuwe spellen in de aanbieding, Peter? <laughs> Zo noemen wij dat genre ook, inderdaad. Ja. Uh, nee, er, is een, uh, <laughs> er is een hele belangrijke releasedatum uh, uitgekomen deze ja. week... waar echt gamers heel erg blij mee zijn. Nou, Dan doe ik misschien even een... uit. Ja, heel goed. Maak het spannend. Met een hele grote zwarte stift mag in de agenda geschreven worden... of op de iCal, whatever. 7 september aanstaande, want er verschijnt eindelijk... Spider-Man hey. voor de PlayStation 4. Wow. Oh. Dit wordt zo sick. Ja, ja ik... dit wordt een, uh, een bizar spel. Ja. Ik hoor hele goede verhalen. Heb jij er al mee kunnen spelen, Peter? Ik heb, een, ik heb een demo gezien vorig jaar uh, juni op de E3. Dat dus een hele grote beurs in Los Angeles. Uh, daar is ons het spel getoond. Dus dan zit je in een zaaltje met allemaal uh, zweterige uh, journalisten... zit je te kijken naar hoe iemand het spel speelt. Mm -hmm. uh, maar dat vergeet je binnen drie seconden als je daar zit. Want uh, Spider-Man gaat waarschijnlijk... we moeten natuurlijk allemaal call nemen... Ga maar waarschijnlijk... De beste superhelden-game worden sinds, uh, ja. sinds de Batman arkham uh, serie Echt waar? Um, ja, het is een uh, hele grote open wereld. Ik moet even wat vertellen, want de game wordt gemaakt door Insomniac Games. En Insomniac Games kunnen mensen kennen van, het, uh, van de spellenreeks Ratchet Clank. Oeh, oh ja. En Ratchet Clank is een ontzettend gave 3D-platform-game. Nou is het heel erg tof dat deze spelontwikkelaar met Spider-Man aan de slag mag. Want zij zijn heel erg goed in het maken van geloofwaardige werelden, gekke wapens. En uh, gekke acties. En dat is precies wat past binnen Spider-Man. Dus ze hebben heel New York nagemaakt. En jij mag straks met Spider-Man daar vrij in rond gaan ja, slingeren. En uh, heel veel vette uh, bewegingen maken met je, met je webben en zo. Yep. En ja, mensen zijn gewoon zo ontzettend hyped voor deze game. Ja, dat kan me voorstellen. Waarom, waarom mislukken die soort games eigenlijk zo vaak? Ja, de, de Spider-Man franchise lag eerst bij uitgever Activision. Die kennen we van Call of Duty. Nou, die moeten gewoon lekker Call of Duty maken en verder niks. Um, want de Spider-Man games waren niet zo goed. Superheldenspellen doen het over het algemeen niet zo goed... omdat mensen er te makkelijk over denken. Mensen denken heel snel, als ik het trucje weet van de superheld... als ik dat onder de knie heb, dan wordt een spel leuk. Maar wat ze daarbij altijd vergeten... is de geloofwaardigheid van de wereld eromheen. Ja. Dat was zo goed aan de Batman Arkham-spellen. De omgeving, de, het was allemaal zo realistisch, zo echt, zo een beetje freaky en gek. Ja. En, en als Insomniac met New York een heel geloofwaardig personage neerzet... dan kan het met deze Spider-Man echt niet misgaan. Hoe, het hoe, is, het, hoe is het slingeren, Peter? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is altijd heel belangrijk. Slingert Spider-Man ja. goed in deze game door New York? Ja, dat lijkt goed te gaan komen. Je ja. kunt dus overal in New York slingeren. Je ziet niet waar je, je lijn vast, uh, vast um, je ketent. Hè? Dus je ja. ziet gewoon in, een, in de lucht zie je, je lijn. Je kunt overal je web uit, uh, uitslingeren. Uh, het lijkt er heel goed uit te gaan zien. Maar er is wel een korrel zout. We hebben namelijk nog heel erg weinig van het spel gezien. We oh, ja. hebben uh, een hele grote gameplay demo gezien en een trailer. We moeten gewoon echt nog heel snel meer gaan zien van deze game. Want hij komt in september al uit. Dat vinden we best wel vroeg. Nou ja, gelukkig komt de E3 in juni eraan weer. En dan gaan we ongetwijfeld nog meer zien van Spider-Man. En dan hopen we dat de hype, uh, hype helemaal waard is. Peter Bouwman van Gamersnet, ik ga je bedanken. Tot volgende week. Tot volgende week. Playtime. Ja, nou ja, onze speeltijd is bijna voorbij. Oh. Ja, ja, het, zo gaat dat. Ik vond het wel echt heel leuk. Ja, Sowieso met jullie hier in de ochtend. Leuk, nog wel. Dat is wel echt een ervaring, ja. ja? ja, ja. Wat vond je het leukste tot nu toe? Ja, ik denk toch al uh, Mai. Ja, <laughs> nou, dat kan me wel voorstellen. Het is, uh... Ja, ja nou, we ja. hebben nog drie minuten, maar ik ben eigenlijk een beetje. Ik vind het wel genoeg zo. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Wat, wat, wat is voor jou je toekomstbeeld? Mijn toekomstbeeld? Um, ik wil gewoon een film maken, man. Dat is echt ja. iets wat ik wil ja, gaan doen. Iedereen, hoe ga je dat realiseren? Uh, nou, ik ben nu best vrienden met Martin Koolhoven. Dat is natuurlijk uh, de regisseur van uh, Brimstone, Oorlogswinter. En... Uh, ja, ik, die man gaat me gewoon ontzettend veel leren. Ik ga gewoon uh, uh, heel veel videoclips dit jaar maken. Dat is, dat is voor Sorry. mij nummer één. Uh, nou, voor anderen Joost, Ronnie Flex wil ik heel graag nog gaan doen. Uh, rappers, artiesten. Het belangrijkste is dat elke videoclip... Wordt gewoon een klein kunstwerkje met een ontzettend vet verhaal. Dus uh, als je een toffe clip ziet... Ik hoop dan dat ik hem heb gemaakt. Want tegenwoordig, sowieso met alle clips, is gewoon letterlijk een artiest die uh, uh, zijn first doet op drie verschillende locaties. Dat is dan de clip. De, de, de originaliteit is ver te zoeken. Dus ik probeer dat probleem uh, dit jaar op te lossen. <laughs> ja, dat, jij wordt de oplossing voor de generieke clips. Ja, absoluut. Dat is echt een probleem. Dat is echt een probleem. En uh, ja, dan films gaan maken man. Wat is, uh, wat is nou je droomfilm? Mijn all de allerbeste film ooit gemaakt. Ik ga altijd zo lekker op science fiction is. Um, 2001 Space Odyssey, Stanley Kubrick. Gemaakt in 68. Um, als je die film nu nog steeds kijkt, zo mooi gedaan. Weet je, alles is uh, met fotografie gedaan, 3D-modellen. En ja, het is gewoon de, heeft echt de echte tand destijds goed doorstaan. Prachtige soundtrack, geweldig verhaal. Ik denk dat wij als mensen nog steeds kunnen beseffen wat, wat voor kunstwerk dat is. Als ik zoiets ooit mag maken, vind ik het echt niet erg als ik de volgende dag overlijd. Ja, want dat is, dat is je gedachte. Je wil iets maken wat de tand destijds doorstaat. Ja, en ik wil gewoon iets tijdloos, iets moois. En, en dan ben ik ook wel met rust of zo, weet je wel. Ik ben nu gewoon... Elk jaar dat ik niet een film maak, is voor mij een, een wasted year. Dus uh, ja, ik probeer, ik, probeer, ik probeer gewoon naar het doel te gaan. En als ik niet voor mijn derde iets heb uitgebracht, ja, dan heb ik wel een beetje gefaald. eigenlijk. Je echt gefaald in? Ja, me ja, ja, ja, ja. En dan ga je één trucje leren en dat is boekhouden. <laughs> boekhouden. Nou, dat kan ik al. Een oh, beetje. Al, ja? ja, ja, ja. Shout out naar Belastingbram. <laughs> die is ook <laughs> goed. <laughs> ja, ik ben ook heel goed in boekhouden. Tenminste, dat hoor ik dan altijd van vrienden van me. Die zeggen: hey, Wanneer krijg ik dat boek terug? Zeg ik, ja, die hou ik. Nou, goed, dat weer heel erg slecht. Zo aan het einde van Ries, het ging zo goed. Toch weer verpest. Maar maakt niet uit. We hebben nog een halve minuut om af te sluiten. Ik ga je bedanken, Veras van Was, voor het zo vroeg opstaan. Ja, thanks. Jou ook bedankt, man. Ik ga mij bedanken voor het uh, meedoen met de quiz. Ja, natuurlijk. En ik ga onze regisseurs bedanken. Maar jullie krijgen geen microfoon erbij. Dan vind ik weer dat even iets te ver. <lacht> van de BNF Academy. Ik ga je thuis bedanken voor het luisteren. En ik bedenk in één keer, ah, oh, dat is weer typisch voor mij. Ik heb Vroege Vogels weer eens overgeslagen. Dat wordt weer uh, tompoezen voor de redactie van Vroege Vogels. Zo direct, hier